1 uur. Het NOS Journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. De Nobelprijs voor literatuur kan elk moment worden toegekend. Duizenden huisartsen en doktersassistenten protesteren in de rij. En mogelijk toch Olympische spelen voor Van Gelder en Sedok. Er zijn stapelwolken, er is soms wat zon in het noorden is een bui en er is ook veel wind. En de temperatuur ligt vanmiddag onge ongeveer 13 graden. Morgen blijft het onstuimig. Met buien en soms wat zond wordt uh, morgen een zonnetje, hooguit 15 graden. En in het weekend blijft het herfstachtig, zaterdag 13 graden en zondag een graad of 16. De huisartsen protesteren vandaag tegen de plannen van dit kabinet. Ze zijn het oneens met minister Schippers... die 132 miljoen euro wil bezuinigen op de huisartsenzorg. En in de rij in Amsterdam zijn duizenden huisartsen, artsen in opleiding... en ondersteunend personeel bijeen. En daar is ook Jeroen de Jager. Jeroen, duizenden mensen daar. Is de rij vol? Ik laat het geluid even horen, want het is echt gigantisch vol hier. 7.000, 8.000 huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten, huisartsen in de opleiding die hier naartoe zijn gekomen. Onder die aanwezige 4.000, 5.000 huisartsen van de 8.000 in Nederland. Dus dat zegt ook wel wat over de eensgezindheid waarmee zij de plannen van de minister, minister Schippers van Volksgezondheid, verwerpen. Uh, alle toespraken die hier gehouden worden, die gaan daar natuurlijk ook over. Dat uh, met de bezuinigingen van 132 miljoen op die zorg... Uh, ja dat dat, dat dat uiteindelijk tegen de minister zal gaan werken... en dat ze uiteindelijk van de koude kermis thuis uh, zal komen. Waar kijken en luisteren al die mensen naar? Wat is het programma wat er wordt afgedraaid? Ja, het is een heel beschaafd uh, protest, Jan. Uh, het... Uh... Het zijn toespraken. Er zijn toespraken van natuurlijk de voorzitters van de diverse verenigingen. Op de achtergrond hoor je nu hier een toespraak van de voorzitter van de diabetesvereniging. En uh, direct uh, om uh, 1 uur kwart over een eindigt deze manifestatie alweer met, de voorzitter van uh, met een toespraak van de voorzitter van, van, uh, voorzitter van de Landelijke Huisartsvereniging. Uh, Steven van Eyck. En dan uh, om half twee vertrekt iedereen weer. Er was net even een intermezzo wel. Prachtig lied uh, gecomponeerd over die bezuinigingen door een co-assistent. Een huisarts in de opleiding. Dat zullen we vanavond terug horen waarschijnlijk in de reportage die ik, die ik hier ook maak. 132 miljoen moeten bezuinigd gaan worden. Denken de artsen en de assistenten die er allemaal in zijn dat het protest iets uitmaakt? Nee, eerlijk gezegd niet. Zij zien ook dat de minister, van wie ze trouwens zeggen, ze is hier uitgenodigd. Ze had hier mogen komen, maar ze heeft daar niet voor gekozen. Ze heeft er blijkbaar voor gekozen om geen kritiek over zich heen te krijgen. En vanavond wel in Pauw en Witteman te zitten. Ook zonder dat daar huisartsen bij aanwezig zijn. Um, en ze zeggen deze minister die zit er geharnast in, die wil haar bezuiniging gewoon halen of dat nou uh, de gevolgen heeft die wij voorzien of niet. Dus wij zien ook niet dat deze manifestatie uiteindelijk enig effect op haar zal hebben. Jeroen de Jager in de rij en genoeg dokters daar in de zaal. Nou, de Nobelprijs, dat loopt nog steeds. Um, we gaan eerst nog eens even wat anders doen. We moeten Griekenland helpen, zo wordt gezegd, om onze euro te redden. Dat heeft minister de Jager net gezegd... tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. Verslag van Peter Blok. Of we het nu leuk vinden of niet, Griekenland moet gered worden... zegt minister de Jager van Financiën. De Europese schuldenkiezers heeft ons op een tweesprong gebracht... Of we werken voorzitter, aan een Europa met meer budgettaire discipline... en versterking van het groeivermogen... of we groeien te ver uit elkaar met mogelijk desastreuze gevolgen. De keuze van het kabinet, en voor mij ook als minister van Financiën, is duidelijk. Het kabinet spant zich in voor een behoud van de euro. Dat betekent dat we ook actief meewerken... met een oplossing voor de situatie in Griekenland... En dat betekent ook dat we bijdragen aan de Europese crisismechanismen en de mondiale crisismechanismen. Het betekent ook dat we een een rol willen spelen bij het herstel van de financiële stabiliteit in de eurozone. En dat gaat niet alleen over die noodfondsen. Juist niet, zou ik eerder zeggen. Alle problemen in Griekenland en verder in Europa gaan geld kosten, zegt de jager. Dat deze crisis goud kost voor Nederland, dat is nu al duidelijk vanwege bijvoorbeeld vertrouwenseffecten. Dat deze crisis grote risico's met zich meebrengt, is ook duidelijk. Heb ik ook altijd aangegeven. Ook op de bilaterale leningen richting Griekenland. We gaan er wel altijd vanuit, daar ga ik nog steeds vanuit, dat die bilaterale leningen dus niet die private schuld, niet die, uh, dus ook die private schuld die de ECB voor een deel heeft opgekocht maar wat die bilaterale leningen via de Club van Parijs. Uh, kans hebt, een zeer hoge kans hebt, dat je uiteindelijk je geld terugkrijgt. Maar het kan lang duren, maar je krijgt normaal gesproken wel je geld terug. En Nederland kiest niet voor zo'n onderpand als Finland. Want dat zou nadelig zijn, zegt de jager, want dan ben je 200 miljoen extra geld kwijt aan rente. Voor, voor Nederland vinden wij die garantie weinig waard... omdat in ervaringen uit de Club van Parijs in het verleden... met soortgelijke landen ook leert dat er geen haircut komt... geen face, op de face value, op de nominale waarde... en op de hoofdzon uh, waarschijnlijk dus ook helemaal niet wordt afgeschreven. De financiële beschouwingen in de Tweede Kamer duren nog de hele dag. In Haarlem zijn 18 mensen opgepakt voor witwassen, hennephandel en illegaal gokken. En dat is gebeurd bij een inval in het clubgebouw van voetbalvereniging Young Boys. Waar op dat moment een pokeravond gaande was, zegt de politie. Wij wisten dat daar uh, op de woensdagavonden continu uh, wedstrijden werden gehouden.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 De burgemeester van Haarlem heeft de kantine en de bestuurskamer van Young Boys per direct gesloten. En op andere plaatsen in Haarlem heeft de politie onder andere tientallen kilo's hennep, drie auto's en een motor in beslag genomen. En ook tijdens de pokeravond zou er in hennep zijn gehandeld. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Werknemers die meedoen aan de spaarloonregeling... kunnen hun tegoed vanaf 1 januari in één keer helemaal opnemen. Staatssecretaris Wekers heeft dat besloten. De regeling wordt op die datum afgeschaft. Werknemers kunnen dan geen geld meer inleggen. Als mensen die spaarloon hebben gespaard... dat dus uh, na 1 januari willen opnemen voor andere doelen... dan die in de wet genoemd stonden, dan mogen ze dat wat mij betreft... voor mensen die het spaarloon nog willen laten bestaan... en nog willen profiteren van de vrijstelling... In, uh, Box 3 van de inkomstenbelasting. Dan kan dat ook nog gedurende de komende paar jaar. Via de spaarloonregeling konden mensen per jaar maximaal 613 euro belastingvrij sparen. Op een geblokkeerde rekening. En het was al duidelijk dat de regeling zou stoppen. Maar tot nu toe was onduidelijk of werknemers in één keer hun spaargeld mochten opnemen. In 2013 komt in de plaats van die spaarloonregeling de zogenoemde vitaliteitsregeling en die geldt niet alleen voor werknemers. En zojuist is bekend geworden dat de Nobelprijs voor literatuur is toegekend aan de Zweedse dichter Thomas Tranströmer. Ja, de Nobelprijs in literatuur, 2011, gaat tillen naar Thomas Tranströmer. Thomas Tranströmer, dichter uit Zweden, 80 jaar. Hij krijgt 1,1 miljoen euro. Bij de première van theatervoorstelling De Enstra-tapes in Amsterdam zijn vanavond extra beveiligers aanwezig. Regisseur John van der Rest heeft erom gevraagd vanwege telefonische dreigementen. De beschuldigingen gaan uit naar mij persoonlijk omdat ik bepaalde mensen, nou ja, criminelen zal, noem, zal ik het maar noemen, eh, daarin genoemd worden. En dat staan vrienden uit die kampen niet toe, kennelijk de voorstelling gaat onder meer over de gesprekken die vastgoedmagnaat Willem Enstra in het geheim met de politie had. Enstra werd in 2004 geliquideerd op de stoep van het Apollo Theater, waar vanavond de voorstelling in première gaat. Door de verlaging van de overdrachtsbelasting zijn er wel meer huizen verkocht, maar veel minder dan waarop was gerekend. In het derde kwartaal zijn 4% meer huizen verkocht dan in dezelfde periode het jaar daarvoor.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 Alleenstaande bijstandsouders met kinderen onder de vijf jaar behouden het recht om niet te hoeven solliciteren. Dat heeft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken gisteravond toegezegd aan de SGP. Hij heeft de steun van die kleine christelijke partij nodig om plannen door de Eerste Kamer te loodsen. Het vorige kabinet schafte de sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsouders af. En het huidige kabinet en de PVV wilden dat besluit weer terugdraaien. Maar de SGP verzette zich daartegen. En nu is nog wel afgesproken dat er strenger wordt gecontroleerd... op misbruik van die sollicitatieontheffing voor bijstandsouders. Sport. Het internationale sporttribunaal, het CAS, heeft het internationaal Olympisch Comité teruggefloten. Het IOC wilde dopingzondaars, die een schorsing van een half jaar of langer hebben uitgezeten, weren van de eerstvolgende Olympische Spelen. En de Amerikaanse atleet LaShawn Merritt vocht die regel aan en werd in het gelijk gesteld. En door die uitspraak van het kast kunnen Turner Jury van Gelder... en horderloper Gregory Sedok zich ook weer plaatsen voor de Olympische Spelen in Londen. Sedok ging de fout in met zijn whereabouts, waar hij uithing. En hij werd voor een jaar geschorst. Uitspraak van het kast zorgde voor tevredenheid bij de atleet. Het is een stukje gerechtigheid. En daarnaast ook nog eens een keer uh, blijdschap. En uh, waarom zeg ik gerechtigheid? is omdat ik, uh, Het voelt voor mij... Uh,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 Niet alleen de betrokken atleten reageerden positief op de uitspraak van het KAS. Sportkoepel NOC NSF toonde zich verheugd. En ook Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit, hield er een goed gevoel aan over. Ja, zeer tevreden, want uh, het ging er in eerste instantie om... dat er in ieder geval duidelijkheid zou komen over wat nu uh, de status van de regel was... en of die kon worden toegepast en die uh, duidelijkheid is gegeven. En ten tweede is uh, bepaald dat als je dat wil regelen... dat je dat in de wereld antidopencode moet doen. En dat is volgens mij precies de plaats waar thuis wordt. En nog even voor de duidelijkheid. Yuri van Gelder moest zich dus nog wel kwalificeren voor de Olympische Spelen. Die moet eerst het WK afwerken. En Gregory Sedoc, die heeft al een nominatie op zak, zei hij daarnet. En die hoeft volgend jaar alleen vormbehoud te tonen. We gaan naar de ANWB. Wijnand Zwaan, ga je gang. Valt mee op de weg. Uh, twee korte files op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er staat tussen knoopend Oude Rijn en knoopend Lunette... twee kilometer file op de hoofdrijbaan. Er staat een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 van Breda naar Utrecht tussen Hank en Nieuwendijk. Twee kilometer. 13 over 1 hoofdpunten van het nieuws. De Nobelprijs voor de literatuur is toegekend... aan de Zweedse dichter Thomas Tranströmer. In de rij in Amsterdam protesteren duizenden huisartsen en doktersassistenten tegen de geplande bezuinigingen op de huisartsenzorg. En door een uitspraak van het internationaal sporttribunaal kunnen Yuri van Gelder en Gregory Sedok zich weer plaatsen voor de Olympische Spelen. Dit was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Frank Dumois met lunch.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 De museumdirecteuren zitten vandaag en morgen bij elkaar op een congres in Leiden. Een mooi moment om hen eens te vragen of de musea wel toekomstbestendig zijn. U Ik kent, ben nooit... Wacht even nog, u kent het beeld wel van de artiest die nachten doorhaalt... en in die donkere uren de meest prachtige ideeën krijgt. Dat geldt dus niet voor regisseur Johan Doesburg. Ik ben nooit iemand geweest die in het café tot vier uur ochtends uh, en dan de, de gouden ideeën kreeg... Uh, dan wist ik juist niet meer welke ideeën ik heb gehad. En naar half 2 stam.nl, als het aan het kabinet ligt, wordt wiet met een THC-gehalte van boven de 15 gerekend tot de harddrugs. Dat is een van de maatregelen die het kabinet wil treffen om drugsgebruik en andere gevaren rond drugs aan te pakken. Zitten ze daarmee op de goede weg? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is, het kabinet voert een goed drugsbeleid. Bent u daarmee eens of oneens, sms staat naar 7070, /70, dus 7070, /70, dat kost 50 cent... U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl. En voor de twitteraars hashtag Stam. Het kabinet voert een goed drugsbeleid. Dit is Radio 1. Lunch. Er is genoeg om over te praten de komende dagen op het museumcongres in Leiden. Het zijn namelijk zware tijden voor de musea. 700 mensen zijn dit jaar bij elkaar om te praten over het thema wijsheid in pacht. Het museum als bron van kennis. Maar hoe zorg je dat musea die kennisfunctie behouden, ook in de tijd dat er minder geld is? Lunch vraagt zich af, zijn de huidige musea toekomstbestendig? Anne van der Veen is ter plaatse in Leiden, praat erover met Siebe Weijde, directeur van de Nederlandse Museumvereniging en twee museumdirecteuren, Paul van Vleijmen... directeur van het Spoorwegmuseum in Utrecht... en Meta Knol, directeur van Museum De Lakenhal in Leiden. Siebe Weijden, directeur van de Nederlandse Museumvereniging. Hoe ziet de toekomst eruit? Nou, de toekomst, hoe die eruit ziet, dat weet natuurlijk geen mens. He, voorspellen is uh, moeilijk, zeker als het om de toekomst uh, gaat. Uh, maar we hebben wel een uh, verkenning gemaakt van de toekomst. Onze agenda 2026. Het belangrijkste wat we daar zien is uh, dat de vergrijzing kansen biedt voor musea. Uh, maar in, voor de hele maatschappij ook bedreigingen. Met name voor de financiën van uh, uh, de overheid. Uh, en dat uh, is voor musea weer belangrijk, want die zijn voor een groot deel daarvan afhankelijk. Dus kansen en bedreigingen. Maar eerst even naar de vergrijzing biedt kansen. Hoezo? Nou, we zien dat er de babyboom-generatie gaat met pensioen. Dat zijn mensen die ouder worden, gezonder zijn... meer geleerd hebben, meer te besteden hebben. Musea zijn een hele goede besteding van hun tijd. We zien dus groei in bezoekaantallen komen. We zien ook dat het particulier initiatief daardoor meer ruimte ontstaat. Dus het is een kans. Tegelijkertijd moet je ook oppassen dat je niet alleen maar die generatie bedient maar dat je ook andere groepen aan je bindt... zoals kinderen op vroege leeftijd met erfgoed in aanraking brengen. Nu hoorde ik ook het woord bedreiging vallen. Leg dat eens uit. Nou, de, de overheidsfinanciën staan natuurlijk onder druk... omdat uh, met meer ouderen er meer zorg uh, nodig is. En uh, dat is een taak die we, als we dat politiek vinden... dat dat collectief moet zijn, dan moeten we daar allemaal bijdragen. Dat kan ertoe leiden dat er een, echt een discussie over, uh, ontstaat... over wat moet de overheid nog wel en niet financieren. Op enig moment zou dat kunnen gaan over musea. En dat is nu niet aan de orde. We zien nu wel bedreiging in de zin van dat er flink bezuinigd wordt. Maar de, er is geen discussie of... ...erfgoed een taak is van de overheid. Dat is gewoon een gegeven. Of dat zo is in de toekomst, dat uh, moeten we zien. Maar zijn er musea al in gevaar? Ja, er zijn musea gesloten. Er zijn musea wie, uh, die hun subsidie hebben zien halveren. Um, dus het is niet zo dat het niet goed gaat met musea. Bezoekcijfers stijgen ieder jaar nog. Uh, wij verkopen 800.000 museumkaarten per jaar. Dat is een enorm aantal. Uh, er wordt enorm gebouwd ook. Heel veel nieuwe gebouwen worden geopend. Dus het gaat eigenlijk heel goed... Maar je ziet dat uh, de financiën van de overheid gaan slecht. En dat heeft gevolgen voor musea. Het gaat ook niet over musea, die bezuiniging. Het gaat over andere zaken als kredietcrisis en dergelijke. Maar wat moeten musea doen om hun hoofd boven water te houden? Creatief zijn, samenwerken, uh, prioriteiten stellen... nadenken over waar ga je eigenlijk echt over gaat... en wat kan, uh, waar kan je afscheid van nemen. Meta Knol, directeur van de Lakenhal in Leiden. Ik hoor bedreigingen. Voelt u die ook? Um, ja, die voel ik ook wel, zoals Siebers beschrijft. Uh, tegelijkertijd, uh, denk ik, uh, is er alle reden om een vlucht naar voren uh, in te zetten. En uh, goed gemutst de toekomst in te gaan. Kijk, musea hebben van alle culturele uitingen de langste adem. Dat hebben ze al eeuwenlang. En ik denk dat juist in woelige tijden dat museum een baken kan blijven. En dat mensen willen altijd weten waar ze vandaan komen, wat hun geschiedenis is. En die functie, die uh, vervullen de musea. Maar hoe trekt uh, de Lakenhal mensen naar het museum? Ja, dat doe je natuurlijk door een uitgekiende combinatie van uh, uh, collectiepresentaties en tentoonstellingen. Wij hebben nu bijvoorbeeld net een nieuw historisch stuk laten maken door Erwin Olaf. En uh, dat verwijst terug naar 1574, naar het beleggen ontzet van Leiden. En het is een hele mooie manier om heden en verbeden, verleden te verbinden. Dus het museum moet niet dat verleden onder de stolp zetten. Maar het moet voortdurend proberen om de openingen naar deze tijd en natuurlijk naar de mensen van deze tijd te maken. Maar u zegt deze tijd, maar we hebben computers, we hebben veel meer tegenwoordig. Waarom zouden we überhaupt nog naar een museum gaan? Ja, het leuke is dat juist als je heel veel virtuele dingen hebt... en heel veel uh, wereld die je eigenlijk zich eigenlijk op afstand aan je voordoet... dat het echte authentieke object dan des te bijzonderder wordt. Maar als je een beetje om je heen kijkt, het lijkt wel of het uh, fun aspect... alles moet maar leuk zijn, gewoon een... Ja, mooie schilderij ophangen. Ik vraag het even aan de directeur van de Nederlandse Museumvereniging. Um, alles moet maar fun zijn tegenwoordig. Moeten we niet gewoon wat meer uh, ja, dat educatieve aspect toch belangrijk vinden? Nou, er is een uitgezegd dat uh, spelen is leren en leren is spelen. Dus uh, er is helemaal niets tegen plezier. Um, uh, we moeten ons niet blind staren op uh, de fun-factor. Uh, we moeten er zeker niet vies van zijn. En uh, het is ook niet one size fits all. In het ene museum is juist die verstilde plek waar dat ene schilderij hangt... dat is het ding, dat is de manier om het te ervaren. Op een andere plek moet je juist met veel media en films en licht en, en sensatie... bedwelmd worden om die ervaring te krijgen. Dus het, is, het hangt heel erg af van wat je verhaal is, wat je te vertellen hebt. Nu is de een Gemeentemuseum... Er wordt bij heel veel gemeenten gewoon flink bezuinigd. Hoe zit dat in Leiden? Wij prijzen ons gelukkig, want Leiden is een groene stip op een rode kaart. Leiden investeert juist in cultuur. Cultuur, wetenschap, kennis, musea zijn al heel lang hier in de stad. En ze worden echt gezien als een wezenlijk onderdeel ook van, de, van de visie op Leiden. Maar zijn jullie subsidieafhankelijk? Ja, natuurlijk zijn we subsidieafhankelijk. Um, de musea zijn al heel lang uh, een, een overheidstaak. Uh, Wel is het zo dat wij ook al, ja, al anderhalf jaar geleden zo begonnen zijn... met de oprichting van een particulier meesenaat bijvoorbeeld. Om uh, te zorgen, als je naar de toekomst kijkt... Dat we, uh, nou, dat we het een en ander kunnen opvangen. Want dat het altijd zo blijft, ja, dat weet natuurlijk niemand. Maar uh, het is niet erg aannemelijk. Even naar het Spoorwegmuseum, Paul van Vlijmen... Ja, veel musea zijn natuurlijk afhankelijk van die subsidie. Hoe zit dat bij u? Uh, wij zijn veel minder afhankelijk van subsidie. Bij ons is maar 25% gesubsidieerd. En dat, dat is door een hele betrouwbare subsidiënt als NS. En uh, dat is ook voor de komende jaren weer vastgesteld. Dus ik ben daar niet zo, uh, ben daar niet zo bang voor. Schets u eens de toekomst. Is dat inderdaad subsidieloos? Ik zou het eigenlijk wel spannend vinden om het subsidieloos te kunnen. Maar je moet er wel enorme concessies voor doen. In uh, ieder geval keuzes in maken. Ik, ik probeer echt met het uh, spoorwegmuseum een keuze te maken als beginnersmuseum. Uh, wij proberen mensen die nog nooit naar een museum gaan... of ze dan kinderen zijn of volwassenen, dat maakt mij niet zoveel uit... Uh, een gevoel te geven van eigenlijk is een museum best leuk. En daarmee op te leiden tot een volgende stap. Hè? De, de, de gevorderde en de die -hards. En ik hoop dat ik daarmee een soort... Uh, bijdrage leveren aan een soort education permanent van, van, van de samenleving. Maar is dan een beginnende uh, stap voor een museumdirecteur... eigenlijk niet het makkelijkste kinderen trekken uh, met treinen? Dat klinkt heel makkelijk, is makkelijker dan naar een heel moeilijk schilderij kijken. Nou, ik kan u ten eerste verzekeren dat uh, de aantallen kinderen die wij hebben... dat het erg succesvol is zoals we het doen, maar uh, dat het absoluut niet makkelijk is. Want je moet ergens je weg vinden in uh, wel betrouwbaar zijn, goede informatie leveren... maar ook het zo brengen dat iedereen het meeneemt en nog een keer terugkomt. En uh, als je daarin slaagt, nou, dan, uh, dan mocht, mag de rest van mij zeggen dat het heel makkelijk is. Ik vind ik niet zo erg. Maar zijn de musea toekomstbestendig in Nederland? Weet ik niet. Ik kan niet voor anderen oor, uh, oordelen. Ik denk dat wij het wel zijn. Uh, maar ik denk dat we op moeten passen dat we, dat we onszelf niet allemaal te interessant vinden. En dat we de binding met de samenleving wel heel erg moeten onderhouden. Hebben we er te veel musea? Oeps, misschien wel. Even naar de directeur van de Nederlandse Museumvereniging. Toekomstbestendig? Je bent toekomstbestendig als je uh, weet wat je toekomst je gaat brengen. En uh, we zijn dus bezig met die toekomstoriëntatie. Uh, dus eigenlijk zijn de musea nu heel strategische keuzes aan het maken. Uh, en dat betekent dat is de beste garantie voor de toekomst. Meter knol, lakerhoom. Komt het goed? Ja, volgens mij komt het helemaal goed. Ik zou een museum hebben de langste adem van alle culturele uitingen. En uh, het is net als met kinderen. Als ze een sterke basis hebben, kunnen ze de hele wereld aan. En dat geldt voor musea ook. En zij beheren het erfgoed uh, van Nederland. En dat is volgens mij een hele belangrijke, waardevolle functie. Dank jullie wel. Graag gedaan. Positief gestemde museumdirecteuren bij het Museumcongres in Leiden de komende tijden wordt het nog wel wat spannender in Museumland. Want dan komen de gemeentebegrotingen rond. En daarin staat wat gemeentes aan kunst willen uitgeven. En dan kijken vooral de gemeentemusea met spanning naar uit. U hoort een bijdrage van Anne van der Veen. Het Radio-dagboek. Deze week met Johan Duesburg, regisseur bij het Nationale Toneel. Aanstaande donderdag de première van Gekluisterd. Iedere dag komt de Johan Doesburg bij lunchroom De Overkant in Den Haag. Voor hem is de dag niet begonnen als hij hier niet even langs is geweest. Stationsweg, Hollandspoor naar de binnenstad. Op het eind heb je dan de Bijkorf, Hollandspoor, Stationsweg, de brug. Daar komt ik om de hoek aan een grachtje. Heel klein stukje Amsterdam. En dan als je doorloopt een rechte lijn naar het uh, centrum. Ik vind het een heerlijk buurtje. Den Haag is gewoon mijn dorp. Wordt me wel vaker gevraagd van. Waarom ben je niet in Amsterdam gebleven? Ik ben hier geboren. En getogen. En vervolgens uh, theaterschool Amsterdam gedaan. Regieopleiding. Maar ik, ik moest toch terug. Kijk, woes, uh, Den Haag is een stad van. Uh, van paupering en grote chic. Het is een stad van tegenstellingen. Een theatrale stad. Dus de macht zit hier klassieke torentje. Uh, en de wijken met de meeste problemen zijn hier ook. Ik woon in zo'n wijk. Dit is dus een krachtwijk. Prachtwijk. De stationsbuurt is dus mijn wijk. Goedemorgen dames. Hallo. Ik ben nog aan de laatste kant. Uh, mag ik even zo goed toch een... Uh... Uh, ja. Met drie zuurtjes En? Eet ook? Ja. Oh, en een shake met yoghurt? Nee, zonder yoghurt. Zonder yoghurt. En een filia en Marika. Met veel uitjes. En goedemorgen. Het ja, is heel raar. Ik heb een heel mooi huis hier om de hoek enzovoort. En uh, daar geniet ik met volle teugen van. Maar ik moet eruit al voor ons naar het nationaal toneel te gaan. Dit is een tussenstop. De pleisterplaats. Om krant te lezen, um, even aan de wereld te snuffen enzovoort. En normale mensen om me heen te zien. En dan kies ik weer voor de absurditeit van het theatrale bestaan. Ga je buiten zitten? Ik ga even buiten zitten, dankjewel. Meestal zie Hier nog een lekker zonnetje. En kijk, hij breekt door. Zelfs op deze herfstige uh, dag. Nou, even erbij zitten. Het niet eenvormige karakter van deze lunchroom en haar bezoekers uh, boeit mij het meest. Dus ik, ik, ik ben niet uh, in mijn dol op uh, stratificaties, doosjes, rangen en standen. Maar het aardige is dat dat hier op een natuurlijke wijze uh, samenvloeit. Dus de rechter die even een uur later in toga zit, bij het Hoge Rechtshof... die uh, zit hier aan dat terrasje even met de glazenwasser te praten. Uh, en dat kan inspireren, dat kan even je blik verruimen... Hij hoort wel eens van die verhalen dat mensen dus in de kroeg uh, langdurig uh, blijven hangen en daar, daar gebeurt dat dan. Uh, dit is dus een lunchroom, het is een ochtendgebeuren. Uh, ik ben nooit iemand geweest die in het café tot 4 uur ochtends uh, en dan de, de gouden ideeën kreeg. Uh, dan wist ik juist niet meer welke ideeën ik heb gehad. Dag Buurman, uh, dat is Piet, de fotograaf. Ja, nou, als de, de koffie op is, dan uh, ga ik naar een nationaal toneel, pak mijn spullen en dan uh, godzegen de greep, op hoop van zegen. Vanavond gaat het gebeuren. Ik ben altijd blij met een zegen van uh, mensen op aarde of uh, van hoge hand. Ja, ik, heb, ik, denk dat ik, uh, ik denk dat ik wel al uh, een deeltje in de rug kan gebruiken bij dit ingewikkelde stuk. En In ieder geval de acteurs, want die moeten het doen. Johan Doesburg is een radiodagboek gemaakt door Ingrid Koning. Terug kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Zometeen na half twee gaan we in stand.nl praten over drugs, over softdrugs. De stelling van vandaag is dit kabinet voert een goed drugsbeleid. Bent u daarmee eens of oneens, bel ons op 0800-1101. Dan kunt u zometeen meepraten in de uitzending. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Nobelprijs voor de literatuur is toegekend aan de Zweedse dichter Thomas Tranströmer. Het werk van de 80-jarige auteur is in meer dan 50 talen verschenen. Volgens het Nobelcomité biedt Tranströmer een nieuwe toegang tot de werkelijkheid... dankzij zijn compacte en transparante stijl. Duizenden huisartsen en doktersassistenten demonstreren in de rij in Amsterdam tegen de bezuinigingen. Minister Schippers wil 132 miljoen korten op de huisartsenzorg.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 En bij de première van theatervoorstelling De Enstra Tapes... in Amsterdam zijn vanavond extra beveiligers aanwezig. Regisseur John van der Rest heeft daarom gevraagd... vanwege telefonische dreigementen. Van der Rest zegt dat vrienden, vrienden van de criminelen... kennelijk niet toestaan dat namen van criminelen... in de voorstelling worden gebruikt. En dat is zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANW Verkeersinformatie staat een korte file bij Utrecht op de A12 vanuit Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwe Rijn, 2 kilometer. Op de parallelbaan is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Frank Dumosch. Goedemiddag, welkom bij Standpunt .nl. Nieuwe plannen om het softdrugsbeleid aan te scherpen. zware nederwiet verdwijnt, als aan het kabinet dicht. ook naar de lijst harddrugs. Dit naar de onderzoeksresultaten die de commissie Garretsen in juni presenteerde. Nederwiet had in 1991 een gemiddeld TSC-gehalte van 7,5%. In 2004 al van 20%. Nu varieert het tussen de 15 en 18%. Dus die situatie is niet meer... Vergelijkbaar. Nou, de commissie heeft geoordeeld dat we nou niet meer veilig kunnen spreken over een aanvaardbaar risico. Dat zijn de lijst 2 middelen, de softdrugs. De commissie stelt dus dat de echt zwaardere middelen, die hebben een onaanvaardbaar risico ondertussen. De minister Schippers gaat deze adviezen navolgen. Naast de maatregelen zoals een wietpas en het verschuiven van GHB naar de lijst van harddrugs... lijkt het zo dat het kabinet flink doorpakt als het gaat om het drugsbeleid. Mogen we uit al deze maatregelen concluderen dat het kabinet op de goede weg is om softdrugsbeleid aan te scherpen? Of past het nieuwe plan in een halfzachtig drugsbeleid waarin het praktisch onuitvoerbaar is en dat doet het kabinet nog steeds te weinig? Ik praat erover met Boris van der Ham, Tweede Kamer, voor D66. Meneer van der Ham, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag ja of nee. Van al dat gedoog gaan mijn haar overeind staan. <lacht> Nou, ik heb nauwelijks haar op mijn hoofd, dus dat is. Uh, ja, ik ja, moet een nee beetje vraag. neutraal geven op deze vraag. Uh, nou, ja, het nee? beleid zoals het door kan gaan, kan het niet doorgaan. Ik schrijf toch maar een neetje op als je het ja. goed vindt. Geen beleid is beter dan dit beleid. Uh, ja. Mijn laatste jointje kwam binnen als een mokerslag. Nee. De stelling van vandaag in stamp.nl is dit kabinet voert een goed drugsbeleid. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt dus ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.stamp.nl uh, uh, of natuurlijk voor de twitteraars hashtag stamp. Boris van der Ham, Tweede Kamerlid voor D66. Dit kabinet voert een goed drugsbeleid. Nou, nee, ik denk dat het een halfslachtig beleid is. Kijk, als het gaat over die THC in die Wiet... die is inderdaad de afgelopen jaren uh, sterk gestegen. En uh, daar maakt ook D66 zich zorgen over. En uh, zeker bij uh, kwetsbare jongeren, uh, maar ook kwetsbare volwassenen... Uh, kan dat echt inderdaad heel hard binnenkomen. En als je er heel gevoelig voor bent... kan je er ook nog behoorlijke risico's mee lopen. Zeker ook als je heel veel bloot. Dus het feit dat je zegt, nou ja, dat, dat willen we binden aan een maximum... Dat vind ik helemaal niet zo gek. Dat doen we bij alcohol ook. Hè. Bij jenever mag je ook niet meer dan een bepaald percentage alcohol erin hebben. Want dat wordt daarna te gevaarlijk. Dus ik vind dat helemaal niet onredelijk. Maar waar je wij bijvoorbeeld alcohol wel aan mevrouw Heineken en meneer Bols kan vragen. Nou, wilt u zich aan deze regels houden? Hebben wij nog steeds de teelt van cannabis niet uh, gereguleerd. Het is niet legaal. Het wordt door ja, mensen op zolderkamers... in, in allerlei uh, lugubere uh, uh, stallen en zo wordt dat gemaakt. Dus we kunnen die eis niet opleggen. En dan moet de coffeeshophouder... die ook door dat rare beleid van de regering... Ja, maar op die manier aan zijn uh, bied moet komen... die gaan we dan opleggen om aan die regel te voordoen. Maar ja, je vraagt een horecaondernemer, een man achter de bar... ook niet om te controleren welk percentage alcohol... er in een biertje zit of in een jenever zit... Maar wat dus zou het zou heel gek zijn om dat een coffeeshophouder te vragen. Maar wat is er dan precies halfslachtig aan die beleid? is, kijk, Als je het goed wil regelen, zeg je... oké, okay, we gaan de tilt van wiet die wordt verkocht op een legale manier in de koffieshop. dat gaan we gewoon regelen. Zorgen ervoor dat we op een legale manier aan die wiet kunnen komen. Dat dat kan worden verkocht, zodat je ook eisen kan stellen aan de wiet. Uh, bijvoorbeeld die eis van een maximum hoeveelheid uh, werkzame stof, die THC... Als je dat niet doet, ja, dan, dan, dan hou je eigenlijk de huidige situatie... dan hou je de situatie dat we eigenlijk niet weten wat daar verkocht wordt. Uh, en kan de coffeeshophouder er ook helemaal niets aan doen. Dus dat is het halfslachtige, want de regering wil uh, de, de legalisering van, van Wiet willen ze niet regelen. Nou, ja. Dat maakt het een on, onuitvoerbaar beleid. We hebben vanmorgen even met uw PVV-collega André Elissen gesproken. Uh, hij beaamt dat die wiet inderdaad gecontroleerd moet kunnen worden. Uh, maar, zegt hij, koffieshophouders kunnen dat nu ook al? Ze zijn niet zo bleu als zich in de media voordoen. Nou kijk, weet je, je kan natuurlijk best onderscheid maken tussen... en dat weet elke coffeeshophouder ook wel... tussen dit is lichte wiet en dat is zwaardere wiet. Um, he, dus je kan wel een onderscheid aanbrengen. Maar als je precies zegt, bij 15% is het een harddruk... en dan valt het eigenlijk zelf onder hetzelfde kopje als heroïne... En, en allerlei andere drugs. En onder de 15% is het dan wel legaal... Ja, als Stel je voor, je hebt wiet en dat zit er net boven. Dat zit op 16 procent. Dan ben je opeens een grote crimineel dat je ja, dat verkoopt. Ja, je kunt ook zeggen dat degenen die dat, uh, dat aanleveren... dan wat dat proberen te verkopen, die spelen met vuur. Dan moet je maar zorgen dat er ruim onder zit. Ja, maar op het moment dat jij niet kan controleren als coffeeshophouder... dat het daaronder zit... Um, dan zit je met de handen in het haar. Maar uh, dan punt weet, is, dus net, weet je dus Een kunnen niet. dat wel degelijk controleren? Nou, niet, want daar heb je een laboratorium voor nodig. Je moet dat in een laboratorium testen. Nou, dan zou je dus eigenlijk elke koffieshophouder moeten vragen om een heel laboratorium in zijn koffieshop aan te leggen. Kunnen we vragen, maar dat vragen we toch ook niet aan, aan iemand die bier verkoopt. Om zelf ook nog eens te controleren of meneer Heineken of meneer Amstel het er wel goed in heeft gedaan. Nou ja. Dat is een hele gekke situatie. Maakt u daar met alle respect ook niet een beetje een karikatuur van? Want degene die iets verkoopt is wel degelijk verantwoordelijk... voor wat hij verkoopt. Zeker, maar eh, dan mag je ook ervan uitgaan... dat hij kan bogen op het feit dat hij dingen aangeleverd krijgt... Die ze, door mensen die zich ook aan de wet moeten houden. Nogmaals, eh, als jij in een café eh, alcohol verkoopt... bijvoorbeeld eh, bier verkoopt... dan, eh, dan moet, je, moet je dat product goed verkopen. Alleen die, eh, die horecaondernemer weet dan ook... dat meneer Heineken en meneer Amstel eh, zich ook aan de ...regels moeten houden. Nou, en dat is het probleem met de coffeeshops. Uh, een koffieshop uh, houden die moet zich allemaal aan hele strenge regels houden. Terecht, vindt, vindt ook D66. Maar dan moet hij ook aangeleverd krijgen... ...wiet wat ook op die manier gecontroleerd wordt. En zo ingewikkeld is het niet. Want bij medicinale wiet, hè, dus wat in de apotheken wordt verkocht... ...die wiet wordt gewoon geteeld op een legale manier ergens in Groningen, in Veendam. Daar ben ik wel een keertje langs geweest. Daar kunnen ze precies bijna op de komma nauwkeurig bepalen... hoeveel THC erin zit. Kunnen ze ook nog allerlei andere schadelijke dingen eruit halen. Ja, um, en dan heb je een product... waar je met zekerheid van kan zeggen wat erin zit. Maar een coffeeshophouder mag daar uh, zijn producten niet uh, van ontnemen... En dan heb je dus dit rare stelsel. En dan is dat koffieshopbeleid en het drugsbeleid dus niet goed. Dus dan ben ik het oneens met de stelling. Is het gedoogbeleid in Nederland... het onderscheid tussen soft en harddrugs... en niet om geholpen door de sector zelf... omdat ze dat THC-gehalte zijn gaan opkweken? Ja, maar het punt is, u heeft het over de sector. Koffieshops die zijn gereguleerd. Die moeten zich aan strenge regels houden. Maar omdat we de andere deel van de sector, namelijk de teelt... niet hebben geregeld, kan je, ja, weet je niet eens aan wie je dat moet vragen. Dus wij zeggen... Zorg er nou voor dat je, het, um, uh, dat je het drugsbeleid zo doet, wat betreft softdrugs dan, dat je uh, de, de verkoop en de teelt goed regelt. Dat je strenge eisen stelt. Boven de 18 mag je het alleen kopen. En de rest pak je aan, dus de illegale wietplantages en dat soort zaken, die moet je allemaal oprollen. Net zoals dat we ook geen illegale drank alcoholstokerijen dulden in Nederland. Dat moet je allemaal aanpakken, maar dan moet je die sector goed regelen. Overigens, de koffieshophouder en bestuurslid van het overleg van koffieshopbonden Mark Jozemans... Die, uh, die wijst op een onderzoek van het trimbos waaruit blijkt dat het wietgehalte de laatste jaren juist gedaald is. Ja, dat klopt. Um, want heel veel mensen die wiet roken, volwassenen... die vinden die uh, nederwiet die echt tot 20, 22 procent THC bevat, vinden ze veel te heftig. Dus uh, de vraag is ook maar beperkt naar die wiet. Dus nogmaals, ik vind het niet onredelijk om te zeggen dat je het maximeert... maar dan moet je het wel goed regelen. Even voor de goede orde, dit is gedaald ten opzichte van 2004... Ja, ja, dus uh, het is maar de vraag of het inderdaad... Uh, uh, die grote hoeveelheid wiet gaat pakken waarmee nu wordt geschermd. Maar nogmaals, als je het doet, moet je eerst het goed regelen. Ja, en, en ik, zeg het, ik zeg het nog even omdat u het niet zegt... maar de wiet die in de jaren 60 en jaren 70 uh, gerookt werd... of andere uh, hasjes, die, uh, die waren veel minder sterk dan waar we het nu over hebben. Ja, zeker. Dat waren uh, bijvoorbeeld uh, wiet en hash Die kwam bijvoorbeeld uit Noord-Marokko en uit Afghanistan. En dat was, is heel natuurlijk geteeld, dus daar is het percentage... Wiet uh, of een THC-gehalte is veel lager. Uh, maar ja, de nederwiet. Ja, we zijn heel goede uh, kastuinbouwers hè, op allerlei punten. Dus dat ja, allerlei slimme mensen hebben die nederwiet ontzettend opgeplust met veel meer THC. Uh, nou, sommigen zijn daar uh, voorstander van, vinden dat prettig. Uh, maar op zichzelf zit er wel een grens aan wat, uh, wat, wat, wat aanvaardbaar is, zoals de commissie Garretsen zei. Nou, 15% vinden we niet onredelijk. Maar dan moet je het dus wel goed regelen. Nogmaals. De stelling van vandaag is dit kabinet voert een goed drugsbeleid. Bijna 1200 keer is gereageerd op www.stand.nl. Uh, 44% is het eens met die stelling. Uh, 56% is dus niet eens met uh, deze stelling. Uh, bent u bang dat de uh, producenten uh, en de gebruikers... door dit kabinetsbeleid in de illegaliteit gedrukt worden? Nou, de gebruikers, uh, die zullen niet in de illegaliteit komen, denk ik. Ik heb de plannen van het kabinet nog niet helemaal gezien. Maar over het algemeen wordt gebruik niet gecriminaliseerd. Dat zou ook heel onverstandig zijn, omdat dan mensen die bijvoorbeeld in problemen komen... omdat ze verslaafd zijn, niet meer naar de huisarts zouden durven. Dat hebben we gelukkig in Nederland eigenlijk al in de jaren zeventig afgeschaft. Ja, de producenten van Wiet, van die zijn al illegaal. Um, he, dus die worden hard aangepakt. Nou, wat betreft illegale tils die verdwijnt naar het buitenland. Uh, kan het D66 uh, betreft niet hard genoeg zijn. Dat zijn vaak mafiosi. Moet je aanpakken. Uh, daar is uh, geen woord Spaans bij, wat ons betreft. Maar die uh, telers die telen voor de coffeeshops. die dus eigenlijk uiteindelijk een legaal product uh, uh, verkocht krijgen. Ja, daarvan zeggen we. zorgen er nou voor dat je dat op een nette manier regelt. En dat die dus uh, niet nog dieper uh, in de criminaliteit wordt gedouwd. Want daarmee lok je eigenlijk als overheid uit dat een legale verkoper, namelijk een koffieshop... deals moet sluiten door overheidsfalen uh, met criminelen. Je gaat eigenlijk mensen uitlokken om met criminelen uh, uh, zaken te doen. Nou, dat vind ik toch heel gek dat de overheid daartoe stimuleert. Een van de reacties op onze site luidt, net als bij de bankencrisis... is het softdrugsprobleem een grensoverschrijdend Europees probleem. Alles wat Nederland doet is dus gerommel in de marge... het verplaatsen van het probleem, of erger nog, het probleem gewoon een andere naam geven. Wat vindt u? Nou, drugs zijn sowieso een internationaal probleem. Um, uh, zeker ook in de grensregio. He. Je ziet bijvoorbeeld in Maastricht, in, uh, in Noord-Brabant... Uh, zie je natuurlijk aan de grens heel veel problemen met de drugstoeristen. Mensen uit Frankrijk en België die even wat wiet komen ko uh, kopen in, de, in Nederland. Ik vind als D66er dat daar ook wat aan moet gebeuren. Want dat geeft gewoon overlast in die steden. Maar uh, de verschillen... Uh, zijn natuurlijk wel groot in Nederland. Hè. Maastricht is niet te vergelijken, de situatie met die bijvoorbeeld in Amsterdam of Rotterdam. Dus je moet gewoon per gemeente beleid maken. En wat je ziet, dat het kabinet, uh, wat het kabinet doet, die gaat bijvoorbeeld die wietpas invoeren voor heel Nederland op dezelfde manier. Dus in Maastricht wordt hetzelfde gehandeld als in Amsterdam. Terwijl Maastricht. Uh, wel uh, iets aan die uh, overlast wil doen. Maar Amsterdam zegt van nee, we zijn groot genoeg. Wij kunnen dat eigenlijk zelf al aan. Dus ik vind het drugsbeleid op dat moment ook niet goed van het kabinet. Want laat nou die gemeentes... die zelf met hun poten in de modder staan... zelf het beleid bepalen... Uh, zodat zij de overlast en problemen kunnen tegengaan. En overigens, we hebben afgelopen maandag... een, een grote hoorzitting in de Tweede Kamer gehad. Zowel de politie als uh, mensen uit die steden zeggen... de koffieshops zijn niet het probleem in onze steden. Ook niet in Maastricht, ook niet in Amsterdam. Maar het zijn die illegale uh, dealers die op straat dingen verkopen. Nou, en die moet je aanpakken. Daar moet je de politie voor inzetten om die aan te pakken. Nou ja, en dat doet het kabinet ook veel te weinig. Want goed, waar ze een paar duizend politieagenten hebben beloofd... om bijvoorbeeld dit soort criminaliteit aan te pakken... Ja, komen die er dus niet. Dus ook daar is het drugsbeleid van dit kabinet niet goed. Eén reactie nog uh, van de site, en dan gaan we naar de bellers toe... Uh, iemand zegt al meer dan tien jaar is bekend dat, het, dat Wiet gewoon troep is. Dat we vooral in Amsterdam de ene na de andere koffieshop openden is voor mij nog steeds een groot raadsel. Hoe dom waren we? Inmiddels zijn we eindelijk bereid in te zien... dat Wiet alleen maar een groep mensen richting geestesziektes laat afglijden... en dat koffieshops nog niet direct de beste afkickcentra zijn. Nou, dit is een beetje overdreven. Uh, je hebt jongeren en ook volwassenen... die als ze veel te vroeg beginnen, uh, dat ze in grote problemen komen. En zeker ook als mensen bijvoorbeeld extra kwetsbaar zijn... om uh, bijvoorbeeld van uh, om schizofrenie te ontwikkelen of psychoses. Dan is het heel verstandig om vooral ervan af te blijven. Maar niet alleen maar van wiet, maar ook van alcohol... en welk geestverruimend middel dan ook. En die specifieke groep, daar maken we ons zorgen over. Zeker ook over jongeren. Dus daar zijn we het helemaal over eens. Maar de meeste gebruikers van wiet die dat kopen in de coffeeshops... Daar gaat het eigenlijk prima mee. Die blowen één keer in de zoveel tijd is wat. Net zoals dat je ook af en toe eens een biertje neemt. En daar zijn eigenlijk geen problemen mee. Dus laten we heel specifiek kijken naar die mensen, okay. die jongeren die problemen hebben. En de rest geeft die gewoon de mogelijkheid om op een ordentelijke manier aan hun wiet te komen. Boris van Tweede Kamer met voor D66. De stelling van vandaag is, dit kabinet voert een goed drugsbeleid. Bent u daarmee eens of wonen, eens? SMS naar 7070. /70, dus 7070, /70, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101-0801101. Stem maar op www.standpuntnl of twitteren hashtag standpunt. Van.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met meneer Wolf uit Middelburg. Hallo. Uh, ik ben het oneens met deze stelling van vanmiddag. Waarom? Waarom? Uh, ik vraag mij af of mensen weten waar ze het over hebben. We hebben het over softdrugs. Uh, er is al jaren van bekend dat dat minder schadelijk is dan alcohol. Maar gaat het nog steeds op uh, met het omhoog gekregen THC-gehalte? Ik denk van wel. Ik, denk, ik zou zeggen, waarom maakt een, een softdrugs van 8% of een softdrugs van 15% of dat wat uitmaakt? Ja, als je bijvoorbeeld aan alcohol verslaafd raakt en je hebt alleen maar bier gedronken... dan heb je alleen maar alcohol van 5% gedronken. Maar je kan ook verslaafd raken van alcohol van 40%. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, alle Baars. Ik uh, ben het niet eens met de stelling en ik denk dat het beter zou zijn als het gewoon per regio uh, wordt... Uh, ge, bepaald dat uh, het beleid gewoon door de gemeente zelf uh, wordt gemaakt. Ik denk overigens wel dat het goed zou zijn als er een keurmerk zou komen. Zodat, uh, zoals de heer Van der Ham zei, uh, dat mensen ook weten wat ze verkopen. Waarom zouden gemeentes dit beleid moeten gaan uitvoeren of uh, moeten gaan bepalen? Nou, omdat je hele verschillende situaties hebt. En, uh, dus je kunt, ik denk dat het heel lastig is om, om, om één lijn te trekken. Om, om daar uh, ja, heel hard beleid op te voeren. Ja, goed. De gemeenten moeten het dan zelf maar gaan regelen, vindt u. En een keurmerk? Een keurmerk betekent dat je ook producenten een keurmerk gaat geven? Ja, dat lijkt me heel verstandig. Want uh, zoals de heer van Den Ham, Den Ham al opmerkt... is uh, dat je ook uh, de barkeeper uh, niet vraagt om zijn eigen bieren te controleren. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Ja, uh, mijn naam is August de Loor. Ik ben in 1969 begonnen... Uh, ...als drugswerker in Amsterdam. Dus ik heb eigenlijk vanaf, uh, vanaf die tijd het hele drugsgebruik... ...in onze moderne samenleving zien opkomen. En ik wil eigenlijk een algemene opmerking maken... ...dat overal waar uh, de overheid met repressie... ...en wapengekletter en verbieden uh, maatregelen heeft genomen... ...heeft alleen maar negatieve bijeffecten gezorgd. Overal waar we uh, vanuit gezondheidszorg, vanuit preventie... Op een pragmatische manier hebben geanticipeerd op druk en drukgebruik, nieuwe ontwikkelingen. Uh, hoe je daar pragmatisch op, uh, op reageert: hè, met spuitraal, heroïne ja. verstrekken. En de covid op spelen daar een hele belangrijke rol ook okay. in ten aanzien van die honderdduizenden gebruikers die cannabis willen gebruiken. Oké, okay. ik zeg uh, maar het spijt dat de verbinding met u bijzonder slecht is uh, en, en klinkt alsof we nog in 1969 rondlopen. Maar dank voor uw bijdrage. Stam.nl, goedemiddag. <lacht> Ja, en toch was ik met voorgaande meneer eens. U spreekt met Van Hensbergen. Ja. Uh, ik rook ook al 43 jaar, maar bij voorkeur eco-wiet. Ik vind dat het gelegaliseerd moet worden. Dan wordt het ook gecontroleerd. En al die opgefokte, inderdaad boven de 15 met uh, groeihormonen, uh, kunstmest en uh, uh, antibiotica... Waardeloos. Ik zie het aan de jonge lui. En dan zeg ik jullie, ja, ze zijn nog in de groei, wat ze er niet in gooien. Maar de politie bijvoorbeeld, ik snap het gedoogbeleid niet. Als ik van anti-kernactie um, terugkom, word ik opgepakt. En toevallig had ik eindelijk weer eens wat gekocht. Heerlijke eco-wiet. Ze grissen het gewoon uit mijn handen. Ja. Want het wordt gedoogd, maar dan zeggen ze smalend... Maar niet toegestaan. Ze pikken het gewoon in. De politie pikt het in? Leiden, u mag, ja. U mag toch een klein beetje uh, bezitten? Nee, je mag vijf gram hebben. Maar dan zeg ik, nou, dan moeten we wilders ook maar wegdoen. Die verwildering, die gedoog ik ook niet. De stelling van Boris van der Ham. Een tevreden roker is geen onruststoker. Zo is dat. dat en ik, ik wou dat ik een vulkaan was. Ik zou roken en men dacht dat ik werkte. Stam.nl. goedemiddag. Goedemiddag, meneer Jos. Dag. Ik zit er allemaal eens aan te horen hè? en ik wil daar ook even mijn reactie op geven. Uh, punt 1, die meneer van D66 ben ik het helemaal eens. Dat uh, draagt echt hele goede punten aan. Maar wat mij het meeste dwars zit aan het hele verhaal, dat die eerste beller had het daar ook al over. Men zegt volksgezondheid en de wiebel wordt steeds sterker en uh, 15% en meer en zo. Prima, leuk en aardig, maar wanneer komt de alcohol dan op de harddrugslijst? Want alcohol van 14%... Hè? Ik kom zelf uh, hier ook uit de Graanstreek. Ik kan je ook wel vertellen waarom ze hier, hier de wiet, de criminele uh, waar het vanaf komt, die, die het dan kweken, zeg maar. Als ze het reguleren, hè, dan kun je zelf gewoon kijken dat, dat, dat, het, dat het gehalte laag blijft. Want hier wordt het gewoon zo gedaan. je wordt zo sterk mogelijk gemaakt. Hier komen heel veel Duitsers en Belgen en andere buitenlanders. Yeah. En die willen gewoon zo sterk mogelijk wiet zodat ze daar zo min mogelijk van nodig hebben, dan kunnen ze er langer mee uitkomen. En zo wordt het dan ook weer niet bekeken. Maar zo werkt maar... het... Nee, wacht even, dat is interessant. In de grensstreek zegt u, wordt bewust uh, wiet verkocht met een heel hoog THC-gehalte omdat? Nou, nou niet, Laat ik het zo zeggen, hè. als je hier een coffeeshop hebt, hebt, verschillende soorten wiet, dan zie je gewoon dat de buitenlanders, also, noemen we een soort dan eventjes, bijvoorbeeld een white widow of zo. Nou, die is bekend als hele sterke wietsoort, over het algemeen, en meestal ook met 15, 20 procent, of weet ik hoeveel dat erop zit, in ieder geval heel veel. Je ziet gewoon dat die Duitsers, ze kopen allemaal die white widow, gewoon omdat ze zo sterk, zo sterk mogelijk, dan hoeven ze zo min mogelijk mee te nemen, dan komen ze er langer mee uit. Terwijl je okay. ziet dat mensen die hier in Nederland al jarenlang blowen, die gaan eerder gewoon over wiet die niet te sterk en niet okay, te moeten dat helemaal niet willen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Hallo? u mag het zeggen. Hi, ik spreek met uh, Bietzak. Uh, ja, ik ben het een, uh, ook met de van net, ben ik het ook mee oneens. Hij zegt, uh, ze verkopen daar juist heel sterk wiet, maar dat is niet waar. Ze verkopen juist bewerkte wiet aan buitenlanders. Sorry, ze verkopen? Bewerkte wiet. Bewerkte, wat is bewerkte in dit verband? Kijk, dat is zeg maar wiet, dat als het nat is, dan gaan ze hem drogen, dan doen ze er iets bij. Ja. Dat dit zwaarder wordt. Ja? Zodat je dus uiteindelijk, als het droog is, heb je meer kilo's over. De stelling van vandaag is: dit kabinet voert een goed drugsbeleid. Wat zegt u dan? Ik vind uh, dat het een heel slecht beleid voeren. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Merv van Pollei. Ik uh, ben het helemaal oneens met de stelling. Ja. Uh, ik uh, weet uh, dat er geen uh, standaard testmethode is... voor het testen van hoeveel THC in de cannabis. Uh, in de jaren negentig werd er een andere methode gebruikt... dan er nu gebruikt wordt. En die cijfers met elkaar vergelijken kan niet... Uh, dan is er ook een rechterlijke uitspraak die zegt dat het niet uitmaakt... hoeveel procent THC er in de vaste stof, marihuana of te, uh, kan, uh, de harsjes zit. Het blijft een softdrugs. Alleen de harsolie is een harddruk. Die uitspraak is er al van de rechter en de okay. politiek probeert hier weer omheen te gaan. Dank voor uw reactie. Boris van Dam, Tweede Kamer voor D66. Om met die laatste reactie te beginnen, uh, uh, zegt dat u iets? Nou, er zijn wel juridische uitspraken over hoe je nou precies om moet gaan met, uh, met drugs. Bijvoorbeeld Een mooi voorbeeld, in het verleden heb je bijvoorbeeld gehad de paddo. Dan mocht de paddo die gewoon uit, de, uit het bos kwam, uh, die was niet verboden. Maar als je hem zou drogen, dan was hij wel verboden. Weet je, dus dat soort rare uh, juridische uh, sprongen kan het soms krijgen. En dat zou je waarschijnlijk ook met, met de wiet wel gaan krijgen. En dat is inderdaad ook heel raar. Stel je voor dat je een coffeeshophouder straks gaat bekeuren of zelfs uh, in de achterstoot een grendel wil stoppen omdat hij bijvoorbeeld wiet heeft verkocht uh, met een percentage van 16% THC, dan zal een advocaat van zo'n coffeeshophouder absoluut zeggen, ja, maar hoe moet deze meneer dat weten. He, want u verbiedt... dat hij productinformatie krijgt. Dus dat zal nog een juridisch leuk uh, steekspel worden. Nou ja, misschien de, de, dat er nu inderdaad... een rookgordijn ook van alle kanten opgetrokken gaat worden. Want de, ik citeerde straks al... De Mark Joosemans, de, de bestuurder van de, het Landelijk Overleg... koffieshop uh, Bonden... En die zegt, het gaat helemaal niet om het THC-gehalte... Uh, dat de psychosis uh, veroorzaakt. Het gaat om het CBD, het cannabidiol-gehalte. Dat is veel belangrijker. Nou, ja, dan gaan we een beetje in de techniek. Maar er zit inderdaad een stofje in, uh, in, in wiet... Uh, van oorsprong, gewoon van de natuur... die eigenlijk de werking van THC voor een beetje uh, ja, aftopt. Hè, die het, het risico minder groot maakt. En door die teelt, de wietteelt in Nederland is dat stofje verminderd uh, in, in het in de wiet. En dat is niet goed voor de kwaliteit van de wiet... en voor de, voor, de, voor de schadelijkheid ervan Ja, en dus als ik het zou legaliseren... dan zou ik zeggen, nou, die THC mag niet te hoog zijn... en dat, dat stofje wat eigenlijk de THC een beetje um, uh, ja, uitholt... Uit dat wil ik hoger in de wiet. Nou, dat kan je alleen maar doen, dat soort eisen stellen... als je het legaliseert. Maar op zichzelf was het wel opvallend dat heel veel mensen die zeiden... Van, nou ik ben het niet eens met het kabinetsbeleid uh, rond de wietteelt... zeiden ze wel, van, nou het is wel goed om die hele zware wiet toch af te toppen. Nou, daar ben ik het dus ook mee eens. Maar er werd ook gezegd... Uh, kijk nou ook bijvoorbeeld uh, naar, uh, naar andere verslavingen. Nou, Inderdaad, dat is een heel belangrijk punt. Als je kijkt hoeveel alcoholverslaafden er in Nederland zijn, dan is dat echt een veel, veel, veel fout ten opzichte van softdrugsproblematiek. Uh, problemati We hadden afgelopen maandag dus een hoorzitting in de Kamer met allemaal mensen die ons iets gingen vertellen over drugsbeleid. Dat was ja. onder andere het Jelinek-kliniek, verslavingskliniek, en die zeiden van nou, de hoeveelheid uh, geweld, uh, maar ook doden die vallen met alcoholgebruik, niet alleen maar in het verkeer, maar ook gewoon door allerlei andere omstandigheden, die is. Uh, Vele malen groter dan rond softdrugs. Dus laten we inderdaad heel kritisch zijn over die softdrugs. Laten we het maximeren, laten we het goed regelen. Maar laten we ook onze ogen openhouden voor de werkelijke grootste harddrug... die we in Nederland hebben, de alcohol. Boris van Dam, Tweede kamer voor D66. Dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Dit kabinet voert een goed drugsbeleid. Dat is de stelling van vandaag. Ruim 1300 mensen hebben gereageerd op onze site www.stand.nl. 42% is het daarmee eens. Een iets grotere meerderheid is het daar niet meer eens. 58% procent u kunt de rest van de dag nog terecht op www.stam.nl als u wilt reageren. Zometeen, dit is de dag. Elsbeth Gutekhe. goede goedemiddag. Ja, goedemiddag Frank. Vanavond geeft Charles Alsnavoer, zegt hij, zijn laatste optreden in Parijs. En daarna gaat hij nog op tournee, Maar dat is dan wel zijn een afscheidstournee. zegt hij. Dat weet je nooit helemaal zeker. Maar hij is 87. Met Lisbeth List praten we over hem. En met Bart van Loo. Lisbeth List heeft in 76 met hem ook samen opgetreden. Dus die kent hem goed. Heb jij nog favorieten van Charles Alsnavoer? Uh, uh, ik ben gek op die man. Jij ja, bent gek dat op die man. Wat ik steeds ik eerlijk ben. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat in ieder geval. En we praten met Arendo Joustra, Arendo Joustra van Elsevier. Die heeft een boek geschreven met weetjes over de oranjes. Allemaal lijstjes staan er in dat boek. Onder andere over de vliegtuigongelukken van prins Bernhard. Over de hobby's van de koningin. Maar ook over serieuzere zaken. aantal nakomelingen. aantal titels wat ze krijgen. De vraag is, waarom zouden wij dat allemaal willen weten? Dat zullen we eens even aan hem voorleggen. Verder gaan we het nog hebben over de RFID-chip. Die oh ja. zit in allerlei kledingstukken, allerlei artikelen. En uh, een Nederlandse fabrikant heeft nu een hele grote order gekregen... om die dingen te gaan maken. Dat is een Nederlandse vinding, volgens mij. Maar de, de vraag is, hoe is het met onze privacy? Ja, precies. Daar gaan we het dan ook nog over hebben. Volgens mij is het in Nederland uitgevonden, ook, die chip. We gaan luisteren. Dit is de dag, zo meteen op Radio 1 na het uitgebreide nos -journaal.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 Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam, pvda Rick van der Ploeg... over de politieke en de economische crisis. Fokker en sukker tekenaar Jan-Marc van Tol is gastrecensent. Ingmar Vriesema over de zus van Hitler en de broer van Madonna. De column van Justus van Oel, de sportweek van Frits Barend. Veel satire en live muziek van Miss Montreal. U bent ook welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1, het nieuws...